met het NOS In Rotterdam blokkeert opnieuw een groep pro-Palestijnse betogers... de ingang van het stadion van honkbalclub Neptunus... waar het EK Honkbal wordt gespeeld. De ongeveer 20 tot 30 demonstranten zijn tegen de komst... van het Nationale Honkbalteam van Israël dat deelneemt aan het EK. Ze spelen vanavond tegen Nederland. Afgelopen weekend werd er ook al bij het EK Honkbal in Rotterdam gedemonstreerd... toen Israël ook al moest spelen. 14 relschoppers moeten morgen al voor de politierechter verschijnen... vanwege de rellen van afgelopen zaterdag in Den Haag. De 14 zijn 10 mannen, één vrouw en drie kinderen. De leeftijden variëren van 16 tot 60 jaar. En ze komen uit het hele land. Volgens Toem komen ze in aanmerking voor supersnel recht. Bij 13 andere verdachten is eerst meer onderzoek nodig. Zeven van hen worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris... en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Chipfabrikant NVIDIA heeft een mega-deal gesloten met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Zulke chatbots zijn afhankelijk van sterke computerchips die NVIDIA maakt. Het is daarom momenteel het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Er is afgesproken dat OpenAI miljoenen computerchips van NVIDIA gaat kopen. Chipmaker NVIDIA investeert daarnaast 100 miljard in OpenAI. Dat het geld weer kan gebruiken voor de ontwikkeling van AI. Er wordt bijvoorbeeld een nieuw datacenter gebouwd. Zeker vijf liefdadigheidsinstellingen hebben de banden verbroken... met de ex-vrouw van prins Andrew, Sarah Ferguson. Ze was onder meer beschermvrouw van een kinderhospice... en ambassadeur bij een stichting voor borstkankeronderzoek. Afgelopen weekend kwamen er berichten naar buiten... dat ze in 2011 een mail naar Jeffrey Epstein had gestuurd... waarin ze hem een geweldige vriend noemde. Epstein was toen al veroordeeld voor misbruik. Het weer, er vanavond en vannacht in de kustgebieden enkele buien. Elders blijft het droog...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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Wat ik zei, dus. Zandvoort boven. You stay with me, I don't know what I was thinking. I guess your web got me again tonight. You know I want this and I keep letting you in, but I can never trust your kiss again. And you know that it's so hard for me to say no oh you're the bitter taste of the poison glass but you keep making me relapse is this Zelfs nog uit de, de periode nog voor de pandemie, mensen. Dit is uh, volgens mij uit uh, 2019 zo'n beetje. Danny uh, Moore met uh, Relapse. Dat is, denk ik, een beetje uh, de tweede single uh, geweest uh, waar ze mee uh, begon. Uh, de eerste was volgens mij. Um, dan moet ik eventjes weer gaan kookloeren. Want het is altijd heel erg leuk als ik dat op een gegeven moment uh, weer dan eventjes niet paraat heb. Ja, dat is uh, toch wel weer even een tijdje terug. Moet ik eventjes uh, gaan zoeken in het fijne systeem? wat ik. Uh, meestal weet ik het uit mijn hoofd. En daarom vind ik het altijd leuk om het. Uh, naar, naar, naar, volgens mij. Is dat niet Elixir? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zo so over Fake Friends. Dat was het de allereerste. Maar uh, Relapse was volgens mij. Singletje nummer 2. Dat kan ik me nog herinneren. Goed, wij uh, zijn aangeland in uurtje nummer 3. En daarin zit uh, dus het uh, verhaal van de terugkeer van Alaska, mensen. Want uh, ze zijn weer terug. Uh, ze komen met een uh, nieuwe single. Die komt zondag, de 21 september vrij. Uh, ja, komt die, komt die vrij. Uh, dan komt hij op de streamingsdiensten... en dan wordt hij uitgebracht. Gereleased, zoals dat met een mooi woord heet. En uh, dat ligt Frank Bond ook in het gesprek toe... waarom ze voor die zondag hebben gekozen. Dat zou dadelijk. Maar we hebben natuurlijk nog uh, meer singlewerk... Zoals deze heren, want die, die hebben zichzelf opgelegd... dat ze zoveel mogelijk singles willen uitbrengen. Elke maand eentje. En nou, tot dusver slagen ze de raden. Hier is Lemmen met Maybe It's You. I'm giving up. I'm giving up. Nummers nummer zou nou eens een keer een hele goede remix moeten worden gemaakt, denk ik zo. Um, van Low Addicts, uh, eerder dit jaar uitgebracht. Nan heet het uh, nummer en ze zijn bezig met een EP. Dus. En uh, na Nan is er zelfs Dark Knight Gloom nog verschenen. Die is iets recenter als deze, maar dat uh, mag de pret niet drukken. Lemon hoorde je daarvoor met uh, Maybe It's You. En nou schijnt er een... Uh, Voortvoerder van de gemeente Zandvoort die zijn die wijs mij er ergens uh, fijn op dat het vijf jaar geleden is dat er een hele illustre programma is uitgezonden met een interview van deze dame.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 Het is alles zacht, het kan maar niets te hard Alles hapert, alles zwart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 I'm not I'm not sure if I'm I'm I'm not I'm a lady I'm a lady tone of noise Is it your tone of voice Or is it a tone of noise A million years ago. Scratch. Is it your turn? hebben ze hier uh, veelvuldig uh, laten horen. Darker. Ook uh, zij hebben nog vrij recentelijk deze single uitgebracht. Don of voice. Ik dacht anderhalve week geleden dat hij uitgebracht is. Daarvoor hoorde je Veline Sophie Platenkamp. Wat zal die denken? Die Walter Zands en ik, die hebben dat uh, ook hier binnen deze omroep enorm oplopen blazen. Dat, uh, dat nummer. Maar goed, uh, er is hier uh, veelvuldig gebruik van gemaakt uh, door Walter en mij. En tegenwoordig is Walter... ...voortvoerder bij de gemeente Zandvoort. Weer terug naar mij, jongens. Want uh, daar uh, zat een band in... ...en daar zat ook de voorganger van mij... ...bij 3 voor 12 Noord-Holland als halfredacteur. Die dame is frontvrouw van die band... ...en ik heb het over Barents Sea. De foggy feelings... ...maar dan in de alternative... ...FM-uitvoering. It's even more perfect. steeds goed. Uh, bovendien gaat het toch wel over een uh, behoorlijke lading in dat, uh, dat opzicht. Moet je maar aan uh, Mariska Lialing van Von V vragen. Openly Remembers ook alweer van 2021, zo'n beetje die kant uit. Daarvoor hoorde je Foggy Feelings van Barency, die uh, hadden we hier in mei over de grond. Dan zijn we nu toegekomen aan de aanloop naar de nieuwe single van Alaska, Ophelia. Want uh, ik had eerder een gesprek met Frank Bond, maar we gaan eerst luisteren naar I Will Go, de singleversie.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 Hear them in my sighs of boredom and despair, I want to go, read my books, read my dreams, read my poems, oh yes it seems, all amount to one, I want to go, I will go, go, I will go. I will go, Read the truth in my eyes, hear them in my sighs, I will go, I will go, go, I will go, I will go. telefoon hebben wij Frank Bond. Ja, en het is een hele lange tijd geleden dat we hem nu in de hoedanigheid van Alaska spreken. Ja, ja want uh, hoe lang is het alweer geleden dat Alaska iets heeft uitgebracht? Onze laatste single was 2018. Ja. Uh, dus ja, dat is uh, lang, lang geleden alweer. Dat is uh, lange tijd terug. Ja, uh, wat is er in die, laat ik eerst beginnen, wat is er in die tussentijd gebeurd tussen 2018 en, laten we zeggen, 2024? Want toen was er al een beetje sprake van dat jullie uh, alweer uh, een beetje met elkaar alweer bezig waren. Dus het ja. heeft wel ongeveer zes jaar geduurd voordat jullie uh, weer, weer, iets, weer iets aan het doen waren. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Uh, ja, het of Pears was zoals ons derde album, maar was eigenlijk best een een steken succesvol album, mm -hmm. uh, met singles die het goed deden en eigenlijk de best, best geslaagde uh, Engelse tour uh, van alle tours die we hadden gedaan. Mm -hmm. uh, in Dublin Castle gespeeld, een heel beroemde zaal in Londen en ook in de uh, Slaughtered Lamb, ook een beroemde zaal. Dus, uh, en die waren erg goed gevuld met, met heel lovende recensies. Ja, uh, maar we merken toen tijdens de tour eigenlijk al dat we, ja, we, we, we, we die. Uh, we werden cynisch, dat denk ik gewoon het enige goede woord. We ja. uh, hadden zoiets van, ja, ook hier zal er niks uitkomen en ook hier zullen we wel weer niet uh, de vruchten van gaan plukken. Dat gevoel kregen we op een gegeven moment, het maakt niet uit wat we deden, we werden toch niet groter opgepakt. Ja. Uh, en dat, dat was een beetje de moed waar we in kwamen. Dat vind ik een hele uh, slechte moed om in te komen. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk ook een beetje dat we bij Louis, uh, onze drummer, eigenlijk de meest... Uh, uh, nou ja, als iemand zeg maar een, een glinstering in zijn ogen heeft, is hij het. Ja. En bij hem braken die weg. En toen, toen merkte we ook al van ja, dat is niet, dat is niet goed. Uh, dus toen stopte Louis ermee, 2020. Ja. Toen hebben we nog één show gedaan uh, met Robin Buis. Uh, als vervangende drummer, ook omdat die show al stond, maar ook omdat we dachten misschien dat we met Robin Buis dan aan de vierde plaats zouden gaan werken. Mm -hmm. uh, maar dat is nooit gebeurd, want toen kwam COVID. Ja. Uh, en toen ja, zijn wij, net als heel veel andere kleine en middensegment band bands, uh, geslacht. Uh, oh, ja. En, uh, en gestopt. Uh, gewoon zoiets van, ja, we kijken wel wat er, wat er daarna weer gebeurt. Uh, maar nu in ieder geval zijn wij niet relevant genoeg of groot genoeg om te kunnen overleven. Uh, en in de tussentijd heb ik uh, heel veel in de studio gewerkt. Ook met anderen uh, en onder allerlei verschillende namen uh, dingen gemaakt. Uh, en met Ferry, de gitarist van Alaska, hadden wij wel het idee om een, uh, een, ja, een EP te maken, geïnspireerd door Zuid-Amerikaanse muziek. Mm -hmm. uh, en toen in 2022, al toen uh, na covid, kwamen we uh, tijdens een Valdamse kermis. Nou ja, dat is een, uh, een beetje het carnaval van Valdam. Uh, kwamen we weer bij elkaar. Dat Louis was er ook weer bij, dat is de oorspronkelijke drummer. Ja. En uh, ja, toen was het heel goed om elkaar weer te zien, vooral als vrienden. Ja. Uh, dat we ook zoiets hadden van, ja, dit, dan moeten we elkaar gewoon weer zien. Want je je, je, je raakt elkaar, als je het uit het oog in zo'n periode van, je, je, van ander leven, hè, naast de band, na en nabedent. Mm -hmm. Maar het hadden we gelijk zoiets van, ja, dan moeten we elkaar gewoon weer vaker zien, want uh, we zijn te... Uh, belangrijk voor elkaar. Ja. Dus we zijn meer dan drie, we hebben zoveel meegemaakt. Uh, en toen zijn we van daaruit eigenlijk gewoon weer een keertje bij elkaar zitten uit eten geweest en uh, muziek gaan maken, wat eigenlijk meteen leek alsof het nooit waren gestopt. Ja. Dus dat was meteen zo goed dat we zoiets hadden van ja, uh, wij moeten weer gaan uh, muziek gaan maken. En dat doen we dus nu ongeveer alweer twee jaar ongeveer, dus sinds 2023 zo. Uh, zonder enige ambities, alleen met, met het doel om uh, om muziek te maken en daar plezier uit te beleven. Ja. En ik denk sinds ongeveer een, ja, ongeveer een jaartje misschien dat we ook echt denken: van ja, dit wat we nu maken moet we wel weer het levenslicht zien. Gewoon omdat het uh, te, uh, te goed is. Dat, het, dat we er heel erg aan zijn. Ja, het is gewoon te goed. En ja. ja, gewoon te goed. Ja, uh, is, dus als ik jou zo uit je woorden uh, bespeur, is het uh, nu gewoon, we doen het omdat we uh, er plezier in hebben om met elkaar muziek uh, te maken. Dat is eigenlijk uh, wat je zegt. Ja, kijk, wij, als Keijs, nooit, wij hadden nooit een doel om door te breken. Wij, wij uh, zouden stoppen, we hadden een uh, EP'tje opgenomen om de liedjes die we hadden een plekje te geven. En toen gebeurden er allerlei dingen. Dus dat, dat is waar wij vandaan kwamen. Elke keer dat we besloten te stoppen gebeurde er weer iets. ja. Uh, en uh, dat groeide uiteindelijk uh, uit tot wat Alaska werd. Uh -huh. uh, en, uh, en dan word je natuurlijk wel ambitieus. Kijk, als het dan goed gaat, wil je dat dingen bereiken en dan ga je dat gaat wel kriebelen. Maar uh, ik denk dat, dat als je naar ons kijkt, dan is het bij ons altijd de basis geweest is eigenlijk uh, dat wij gewoon heel erg van muziek houden. Yeah. En dat we heel graag muziek maken. En dat we elkaar dusdanig inspireren. Dat we, we halen echt het beste uit elkaar naar boven. We maken elkaar beter. Uh, en dat uit zich in, uh, in onze sound. Ja, dan is het bijvoorbeeld ook zo, want in oorspronkelijke samenstelling was het met William Bond destijds en daar is nu Martin Tol op die plek terechtgekomen, toch? Of zie ik het verkeerd? Nou, niet helemaal, want toen Willem de Bent verliet aan het van toen toen was Willem de Toesneff. Ja. En die werd toen vervangen door Paul Bond, dus mijn jongere broertje. Ja. Uh, of jongere broer moet ik zeggen. Yeah. En uh, even kijken, en op Bas hadden we toen Maarten Stok. Yeah. Toen uh, bij uh, ons derde album hadden we Martin Tolle Bas. Zo was het, ook ja. Bij, uh, ja, en Martin Tolle is nog steeds bij ook op, uh, op Bas. En uh, heel belangrijk in onze sound ook, want het is de eerste plaat waar hij ook al meeschrijft. Yeah. Uh, en ook meespeelt uh, uh, van Trint Eind. Yeah. Dus dat is, en hij is een, een waanzinnige liefhebber. Uh, iemand die mij ooit uh, Nick Drake heeft aangeraden toen ik nog kratie was. Yeah. Uh, en, uh, en ja, en met, met de contrabas uh, die hij ook speelt, geeft hij onze nieuwe sound een heel belangrijke extra dimensie. Ja. Uh, dus dat is heel interessant om te zien hoe dat uh, uh, mede door, uh, door hem en zijn rol eigenlijk uh, een, heel andere, uh, een heel andere lading krijgt. I was about to fall from gray hey, hey. Our language had reduced Still we began to chat But then the airplanes dropped their bombs And the skies were overcast and he just laughed Follow! Me. Het is afkomstig van het album van Alaska uit 2015, namelijk Prospero. In de inleiding hebben we gesproken over wat er zoal is gebeurd... nadat Alaska in 2018 Plee for Peace heeft uitgebracht... en wat er met de band is gebeurd. In de tweede deel gaan we het hebben over wat ze nu dus doen. Als we het, uh, want nu komen we toch op het uh, verhaal Het Geluid. Want dat is wat, uh, waar jullie mee eigenlijk naar buiten zijn gekomen. Op 10 oktober wordt er een optreden gedaan in de Piers in Volendam. Uh, waarbij jullie ook hebben gezegd... nou, dan gaan wij ook ons nieuwe geluid laten horen. Is, is dat geluid dan wezenlijk anders... ten opzichte van die andere drie albums die uitgebracht zijn? Nou, ik denk dat als je kijkt naar een gezonde groep... die ontwikkelt zich, dus -huh. die blijft niet hetzelfde. Er zijn de mening over verdeeld, maar... Ik ben wel van mening dat een gezonde groep, vooral als je begint, uh, zeg maar in Sound zich ontwikkelt. Mm -hmm. uh, dat hebben wij gedaan op uh, een album en, album. en wij zijn eigenlijk op zoek gegaan naar iets waar wij weer ons hart nodig in kloppen yeah. en uh, voor dit nieuwe materiaal hebben we daar ook wel aan gezocht. Dus op een gegeven moment hadden we iets van wow, dit is wat we zoeken, dit is wat we willen maken en dat duurt even, dat is tijd nodig yeah. en wij zijn ook echt een groepgroep. -groep. Dus je hebt heel veel bands tegenwoordig die staan uit vijf verschillende leden die nog in twee andere band spelen. Uh, dat is niet wat wij doen, maar wij, wij zijn echt uh, een groep. Ja. En dat creëert gewoon um, iets wat andere groepen, denk ik... Ja, als je vijf zzp'ers in de kamer zet, dat is ook leuk, <laughs> maar dat is niet hetzelfde. Ja. De muzikanten zijn goed, maar wij hebben een soort van... En dus als ik het heb over die nieuwe samenwerking dus moet samenvatten... Ja. Dan hebben we echt wat gevonden, weer in onszelf. Uh, wat, en dat is dan wat gelijk met het antwoord op je vraag. Ja. Wat het beste is van wat wij uh, zijn en wat we kunnen. Want we weten inmiddels al wie we zijn. Ja. We, we, dus we hebben drie keer gezocht naar, naar die magie... En nu hebben we de magie gevonden eigenlijk in datgene waar wij het beste in zijn. Dus daar zijn we heel erg aan gaan puzzelen van wat is er eigenlijk het beste van wat wij kunnen. Ja. En dat maken we nu. Ja. Ik denk dat we echt wel zijn geland in iets. Ik had met er van over de gitarist van, van de Waska, dat, dat we, we zitten nu met onze treinen op rails, daar gaan we voorlopig niet van af. Nee. Uh, hoe zijn die reacties op een gegeven moment geweest dat jullie uh, weer ineens met muziek naar buiten komen? En zeker dan in jullie eigen plaats? Uh, nou, eigenlijk uh, waren die uh, reacties groter dan wij hadden gedacht. Dus dat was eigenlijk wel leuk. Dat je merkt dat mensen wel gelijk enthousiast worden. Uh, en, en ja, dus veel reacties. Uh, ja, dat, dat verbaasde ons toch. Ja, we werden wel blij de Ja, dan die single, Ophelia. Uh, een bewuste keuze om op die op 21 september op een zondag uit te brengen. Ja, dat is een nieuwe maan. <laughs> Ja, maar heb jij iets met astrologie, Frank? Ja, ook. <laughs> Daar hebben we ook iets mee. Ja. Uh, ja, nee, het moeten we uh, opnieuw aan. Ja. Uh, en Ophelia zelf, wie is dat en waar gaat het over? Uh, Ophelia is een uh, karakter uit, uh, uit Hamlet uh, van Shakespeare. Uh, dat is ook heel erg Belaska. We hebben natuurlijk altijd die in het verleden ook wel hebben daarmee uh, geflirt uh, met. met uh, de zeggingskracht van karakters uit Shakespeare of Shakespeare in het algemeen. Uh -huh. En uh, uh, voor dit nummer was het grappig genoeg. Het was eigenlijk een nummer dat ik schreef over uh, Adrian Lenker, de songwriter, uh, de zangerist van Big Thief. Uh -huh. de songwriter van Big Thief. Uh, dus het, was, het hele liedje draaide eigenlijk om haar. Ik zong al door Adrienne, maar ja, op een gegeven moment toen, uh, ging, ging ik met de tekst alle kant op van dingen die ik eigenlijk die helemaal niet over haar gingen. Die gingen veel meer over uh, eigenlijk een blik van mij op liefde, maar ook op, op, op op de huidige tijd en op, op, uh, op jeugdigheid. En, uh, ja, ik mis eigenlijk een bepaald soort rebelse jeugdigheid... in de huidige tijd. Mm. Uh, en Sofia gaat, uh, ja, gaat eigenlijk dus niet slechts over de liefde... die, uh, die in het stuk zo bestaat. Dus dan heb je Hamlet, dus de, de, de twijfelende prins. Uh, die weet eigenlijk niet of hij wel verliefd is op Filia. en zij weet eigenlijk niet of ze wel verliefd is op hem. Uh, daar gaat het over. Mm. Uh, maar het gaat ook over uh, ja, veel diepere... Dingen eigenlijk, nog slechts een liefdesavontuur. Dus het gaat ook over: ze gaan uh, of die gaat er dood in het stuk mm. uh, dat, dat onder mysterieuze omstandigheden. Is het een zelfmoord? Is het de is, is, is het, is het tak waarop ze dan de boom erin, was geklommen, als een tak het gebroken en is ze daardoor gevallen, of is, is misschien zelfs is er iets anders gebeurd? Uh, het speelt ook met die vraag van uh, leven en dood. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus ja, het nummer gaat over een boel. Uh, zal niet vast denken: we gaan het over. Nou, ik zou zowel het wel ook gaan luisteren <laughs> uh, en dat zelf ontdekken. Maar het is wel een nadrukkelijk een nummer met meerdere lagen. Uh, dan die, um, een beetje toch ook een afsluitende vraag: maar is die single dan een, een voorbode op wat nog gaat komen van jullie? Dat er nog meer uh, iets uh, van, van jullie gaat uh, komen? Je hebt uh, min of meer eigenlijk dat al een beetje door laten schemeren. Maar uh, komt er nog na deze single nog meer van jullie uit? Ja, er uh, komen nog veel meer singles aan. En uh, ja, we zijn eigenlijk uh, ook met de show op 10 oktober in Peeks, maar we zijn eigenlijk wel van mening dat we daar laten we ons nieuw op horen, gaan we kijken wat er gebeurt. Maar we zijn, eigenlijk zijn we er vrij dat we inmiddels een ruim, ruim album aan materiaal hebben uh, en dat we dat gewoon gaan, uh, gaan uitgeven als een album. Ja.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 the lie Dat is hem, de nieuwe single van Alaska. We gaan hem wat vaker horen, ook hier bij deze alternatieve VM uitzendingen Want ja, het is toch al even een tijdje terug dat de heren iets van zich hebben laten horen. Bovendien, het is het nog niet het laatste wat ze hebben uitgebracht. Nee, er komt nog wat aan. En bovendien, op 10 oktober is er ook nog een optreden in de Piers in Volendam. Dus dat staat allemaal in de stijgers... En je hebt het uh, al een beetje gehoord. Uh, er is genoeg uh, wat, uh, wat ze nog uh, uit willen brengen. Wat het levenslicht mag en kan zien. Dus dat uh, is wat er aan uh, zit te kopen. Het is eigenlijk al meteen een gedenkwaardige uitzending ook. Want het is uh, toch al even een tijdje terug. En we hebben even wat uh, dingen laten horen uit het magische jaar van uh, 2011-2012. Uh, waarin uh, bands betrokken zijn. Sue The Night en deze Alaska dus. Uh, we gaan uh, de boel afsluiten. We hebben er nog één. En dat is uh, Buckley on Drugs van Katmandu En ik zeg tot volgende week. Dag! Dan moet er uh, wel wat komen, maar dan moet ik hem wel even aanzetten.